Het weer, bewolkt en vooral in de zuidelijke helft mogelijk wat regen. Morgen eerst nog bewolking en kans op regen. Later af en toe zon, het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Goeiedag mensen, hier Kees met de minder fileberichten.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 Je op altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Tupin. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goede avond. Tot half negen heb ik Joris Luiendijk te gast, journalist en antropoloog. In deze tijden van de eurocrisis zit hij in Engeland, het land dat de euro per se niet wilde. En hij schrijft over de bankiers daar in de City van Londen. Straks ga ik met hem praten. Maar we hebben ook voetbal om te beginnen. Ragnar Niemeijer, die volgt de wedstrijd VVV tegen Excelsior. Net begonnen, hè? Zeer zeker. Een interessante wedstrijd. Het zijn niet de grootste clubs van de Eredivisie, maar het is een degradatieduel... tussen de nummer 17 VVV Venlo en de nummer 18 Excelsior uit Rotterdam... dat één punt minder heeft dan VVV, maar Excelsior won vorige week. Dus die ploeg zit in de goede schoen, zou je kunnen zeggen. 0-0 de stand na dik vier minuten spelen... Eén momentje gezien in het strafschopgebied daar bij VVV voorin. Het strafschopgebied van Excelsior om precies te zijn. Linse kreeg daar een tikje van Nieveld te aanvoeren, de verdediger van. Excelsior, maar de scheidsrechter van dienst wilde de bal daar niet op de stip leggen. Richard Liesveld zal het niet ernstig genoeg gevonden hebben. Het was echt na een halve minuut de speler zojuist. Wegerreif, Jan weggegeven. zou oorspronkelijk de scheidsrechter zijn. Hij is ziek en vandaar Liesveld. Voorin weer van Steensel. Een verdediger die het voorin moet doen bij Excelsior uit Rotterdam omdat Jason Oost daar geblesseerd is. En kijk je naar VVV, dan zie je dat Ousebo op de bank zit. Er zijn wel wat meer wijzigingen geweest. Meij, een Italiaans speelt achterin, heeft te maken met een schorsing van de red. Wildschut op avontuur. Wildschut gaat schieten. En dat is een gevaarlijk schot. Van 17 meter gaat een halve meter over het doel heen van Excelsior. De ploeg uit Rotterdam komt goed weg bij de 0-0 stand. Na dik 5 minuten spelen hier in de Koel cool in Venlo. Twee dingen. De meest gebezigde woorden deze week zijn Euro, Papandreou en Griekenland, denk ik. Ja, alle ogen zijn gericht op Griekenland. En inmiddels trouwens ook op Italië. Deze uitzending heb ik journalist en antropoloog Joris Luyendijk te gast... vanuit het financiële hart van Londen. Good evening, there, London. Goedenavond, goede ja. hier, hier bevrijd Nederland. <laughs> ja. Succesvolle boek heb je geschreven. En nu zit je daar bij de Britse krant The Guardian. Want je schrijft over de bankiers in de city. Uh, en ik wil in elk geval twee dingen van je weten, dit half uur. Hoe Engeland aankijkt tegen alle euro-ellende. Want zij wilden toch per se die euro niet... En waarom jij toch altijd kiest voor de rol van buitenstaander? Om te beginnen, dat Londen. Is het leuk daar? Ja. Je moet je voorstellen dat het is Amsterdam is, maar dan tien keer zo groot. En al die tien Amsterdams, die concurreren met elkaar. Dus het is niet één pauw en witte man, het is tien pauw en witte mans. Ja, en is en dat en lastig? Dus, nou, die doen dus ook veel meer hun best. Dus de, in, in Nederland is, het, lijkt het toch altijd, um, is er heel weinig concurrentie... En hier heb je enorm veel concurrentie. En dat brengt heel veel naar boven in mensen. En, en dat in jou ook? Ja, ja, ja ik, vind, uh, ik, uh, ik leef hier echt op. Ja, er wordt veel van je gevraagd op een bepaalde manier. Je ja, wordt... het is, het is enorm. Ik, wil, ik moet in een stad die ik niet ken... in een taal die, die ik minder goed beheerst dan het Nederlands... of een onderwerp waar ik niks vanaf weet... Uh, moet ik uh, dingen gaan schrijven die helemaal nieuw zijn. Want ik, ik doe een experimenteel blog... Dus het is echt op, op iets van vijf niveaus moet ik uh, enorm aanpoten. En dat is wel eens goed voor mij. Hmm. Goed. Engeland. Um, en de onrust over de euro. Dat volgen ze daar natuurlijk ook op de voet. Uh, even luisteren hoe ook andere landen daarover berichten een issue de politieke crisis in Griekenland. De premier In Cannes had de G20-gipfel begonnen. In het middelpunt staat de crisis in Griekenland. Het hoge woord is eruit. Voor het eerst wordt openlijk gesproken over een eurozone zonder Griekenland. Ja, ik kan me voorstellen in Engeland dat daar toch een beetje een soort sleep is van een eigen school dikke bult, Wij wilden het ook niet. Ja, het, het verschilt. Kijk, de mensen die voor de integratie van uh, Engeland en het Verenigd Koninkrijk in Europa zijn, die, dat is heel beroerd voor ze, want ze staan nu slecht op. En de mensen die inderdaad altijd zeiden van, of het is een slecht idee, of het is een goed idee, maar het kan niet, die zeggen nu van, oh, wat een geluk dat we hier niet in zitten. Ja, want ik begreep dat ze zelfs uh, wedden over het einde van de eurozone daar Nou, ze, wed, ze wedden hier over alles. <lacht> ja. Uh, is ja, dat zo? Echt over alles. Ja. Dat is echt een soort, het is onvoorstelbaar. Het is een hele rare escapistische cultuur. Met heel veel wedden en heel veel dronkenschap. En heel veel verkleden. En uh, van die rollenbladen. Het is, heel, het is heel apart. Het is alsof ze een enorm probleem hebben wat ze willen vergeten. Door allerlei verslavingen. Maar ik weet niet, ik zie niet wat het probleem is. Dus misschien maakt, het, maakt ze gewoon plezier. Ja, want nou, jij bent natuurlijk antropoloog. Dus jij let ook op dat soort dingen, hè? De hele dag door, ja. ja. Ja, want heb je daar inderdaad, je zegt ik zie niet wat het probleem is. Misschien toch een soort eilandgevoel? Ik Volgens mij meer de klassenmaatschappij. Dat, uh, dat als je hier geboren wordt uh, in uh, de middenklasse of de onderklasse of de, de working class noemen ze het dan, of de elite, dan blijf je daar ook. En het, je ziet het al in het schoolsysteem. dat Op vierjarige leeftijd gaan gewoon de rijke kinderen gaan die kant op... naar goede scholen, met 20.000 pond per, per jaar per kind. En de andere kinderen gaan de andere kant op naar de slechte scholen... die mm. gratis zijn, waardoor je dus al op vierjarige leeftijd... ongelijkheden gaat uh, reproduceren. Nou, volgens mij maakt dat deze mensen echt vrij ongelukkig. Ja, ongelukkig. Heb je dat gevoel dat de Engelsen ongelukkig zijn? Ja, volgens mij wel, ja. En ja. daar ook in de City? Want jij bent dus nu gevraagd voor The Guardian uh, om te schrijven over de bankiers daar in de City. Hoe is je indruk daar? Nou, kijk, het, um, het gek is dat het, die, je komt hier bijna geen Engelsman tegen. Zeker op de hoge niveaus, daar, daar, dat hoor je aan de accenten, zit er hier en daar nog een Engelsman tussen. Dit is echt echt iets nieuws. Het is echt een geglobaliseerde wereld. Als je op zo'n desk kijkt van bijvoorbeeld uh, fusies en overnames van bedrijven... daar zitten een Denen, een Indiër en een, en een Libanees en een Amerikaan... en een Engelsman en een Sloveen. Uh, zelfs hier op The Guardian bij uh, de afdeling, uh, hoe heet dat, de Opinie. Mm -hmm. is mijn collega is een Duitser, een Iranier, een Française. Het is heel internationaal hier. Dus in dat opzicht woon ik ook eigenlijk niet echt in Engeland, meer gewoon in Londen. Maar je hebt het gevoel dat. Je noemde, ze gaan heel veel drinken, ze verkleiden zich. Ze zijn ongelukkig en daarom gaan ze het land ook verlaten? Nee hoor, ze blijven. Ze komen er gewoon niet tussen. Dus er, er, talent uit de hele wereld komt naar Londen om in die financiële sector te werken. En er is hier zo ontzettend veel geld te verdienen. En voor heel veel mensen die bijvoorbeeld twintig jaar geleden nog uh, bijvoorbeeld natuurkundigen die twintig jaar geleden de wetenschap in gingen of iets gingen uitvinden die gaan nu allerlei complexe financiële producten in elkaar zetten omdat daar veel meer geld mee te verdienen is. Dus je ziet dat wij eigenlijk als, als wereldsamenleving sturen we ons talent nu in hoge mate naar de financiële sector die daar eigenlijk geld gaan verdienen met ander geld die dus niks meer creëren. Maar dat betekent wel dat het dus een echt. Je, je komt zulke nou, intelligente, hoogopgeleide, gemotiveerde, totaal gefocuste mensen tegen. Dat ben ik als uh, Hollander helemaal niet gewend, jong. Nee, daar was je verrast over zo te horen. Ja, het is wel, kijk, het is het, een goede universiteit, die hebben wij in Nederland niet. Een, een hele goede middelbare school, die hebben we in Nederland niet. Dat, dat is echt een ander kaliber mensen. En als je beseft dat er bij ons bij, bij mijn weten... geen enkele politicus die ik ken... is naar een topuniversiteit geweest. Geen enkele journalist die ik ken... is naar een topuniversiteit geweest. Volgens mij Peter van der Meers, de Vlaming... die de basis nu van de NRC, hoofddirecteur, die op de Harvard gezeten. Maar voor de rest, je komt die mensen bijna niet tegen. En die zijn, die zijn wel even echt van een ander kaliber. Maar is dat zo omdat dat nou eenmaal dat imago heeft? Of heb jij ook echt die indruk... als jij de gesprekken voert, dat je denkt... ja, ik vat ook maar de helft. Ze zijn zo slim... Nou ja, ze, zijn, uh, ze kunnen ook vaak goed uitleggen. Mm -hmm. Dus uh, dat is ook, een, ook echt een gave. Nee, maar je merkt aan, het, aan het, de, de snelheid waarbij mensen, waar mensen een vraag begrijpen... Uh, waarop ze een, een standpunt kunnen articuleren... waarin ze weer ruimte kunnen maken voor een tegenargument. Ja, snuugger, dat, gewoon. Ja, ja, ja. Zeg, hoe kwamen ze nou bij jou, The Guardian? Nou, dat was het grootste geluk uit mijn leven. Want uh, ik, ik, op een gegeven moment deed ik een conferentie. Uh, die zat ik voor en dat was de hoofdredacteur van The Guardian. En daar uh, heb je zo'n voorgesprekje. Dus hij zei, wat doe jij nou? Ik zeg, nou, ik schrijf over de elektrische auto. En dan begon ieder, begint inderdaad iedereen te lachen, zoals jij nu ook. Maar hij niet, want hij zei, hé, hey, ik heb een elektrische auto. Ja. Dus hij zegt, waarom, maar waarom... Uh, schrijf je over de elektrische auto? Want als je, dat, als je zegt dat je een elektrische auto hebt, dan begint iedereen te lachen. Dus ik legde uit dat ik eigenlijk geïnteresseerd ben in nieuwe journalistiek. En of je dus de journalisten vertellen altijd hoe het zit. Maar ik zei van als je nou eens gaat beschrijven hoe je ontdekt hoe het zit. Dus ik schrijf iedere week een column over de vraag: is de elektrische auto een goed idee? En ik begin gewoon op nul, ik weet er niks van. En over een periode van anderhalf jaar ga ik gewoon uitzoeken of het een goed idee is. En hij zei, nou, dat is wel grappig. En toen heb ik hem, hem mijn boek gegeven, een boek van, wat ik had geschreven over het Midden-Oosten. Wat in het Engels uit was. En heeft hij gelezen. En toen toen uh, belde hij op en zei hij, wil je misschien voor ons komen werken? Ja, want je zegt, hè, zoals ik er ook om moet lachen... maar het is meer jouw eigen toon waarop je het zegt. <laughs> ja, ja, ja, maar die, is wel, die heb ik wel ontwikkeld na uh, heel veel hoongelach van mensen. Uh, het is ook een beetje een raar kaartje, die elektrische auto... al zitten er heel veel interessante kanten aan. Ja. Maar het was, ik ben eigenlijk nog meer dan in die elektrische auto... echt geïnteresseerd in wat we dankzij het internet nu kunnen doen... met journalistiek, dat we dus niet alleen over het nieuws hoeven praten... maar we kunnen echt gaan beschrijven hoe de wereld in elkaar zit. Ja, en dat, dat, daar hou jij van? Jij zei, ik vind het bovendien wordt er iets van mij verwacht daar in Londen? Er is zoveel concurrentie. Dat is eigenlijk wel goed voor mij, zei jij. Ja. Want is het je allemaal te makkelijk afgegaan? Nou, ik werd wel lui, omdat uh, uh, bijna alle mensen in Nederland zijn lui. Uh, althans in de, in de media, in, in mijn eigen je veld. Je houdt wel een beetje van stelling, hè? Ja, maar dat was ook wel echt zo. Ik bedoel, de, de, de keren dat gewoon dingen niet goed waren voorbereid... zijn zo ontzettend vaak. En het is gewoon omdat iedereen zo is. Ja, als je dan... Echt je best gaat doen, dan ben je ook meteen de streber. Ik weet zeker mensen die nu luisteren, dat ze denken: wat een vervelende jongen. Hm. Want er is, er is zo'n, en dat is ook het leuke aan Nederland: dat, dat egalitaire, dat gelijkheidsdenken. Dat zorgt ook voor dat we allerlei problemen niet hebben die je in een samenleving als deze wel hebt, waar mensen juist heel ongelijk zijn. Maar je wordt, het, het is ook vaak wel echt een schaamlap voor middelmatigheid. En dat zie je ook aan de Nederlandse journalistiek: die is echt middelmatig, voor, met een paar uitzonderingen. En ja, dat is hier gewoon anders. Maar je, het komt misschien ook doordat je zegt: alles, iedereen, er zijn. En geen goede universiteiten, geen goede opleidingen. Geen top. En... Geen top wel, wel in de beta. Dus uh, Delft is ontzettend goed. Eindhoven is ontzettend goed. Enschede is ontzettend goed. Maar qua sociale wetenschappen en zo. Je en, well, okay, ziet het定, we, hoe, hoe het niveau waarop er in Nederland over de Europese uh, Unie wordt gepraat. Is gewoon nog steeds van uh, willen we het of willen we het niet. Het is simpel. Dat is nog te aardig. Om het simpel te noemen. Het is gewoon stupide. Jij onderzoekt nu uh, als antropoloog hè, de spelregels daar ook in de city. Noem maar eens een paar die je echt niet wist toen je, je daar naartoe ging. Even kijken, ja, de, de, nou, wat ik, waar ik echt op had verkeken is hoe groot die sector is. En er werken dus een miljoen mensen in, in Engeland in die sector en mm -hmm. 300.000 in Londen. En het is zo verschillend. En dus ik denk spelregel 1 is dat je het dat je niet kunt hebben over de bankiers... Dat er is zo'n enorm verschil of jij in fusies en overnames zit. En dus het gaat over het kopen en verkopen van bedrijven. Of dat jij een, een, een belegger bent voor een pensioenfonds. Of je bent een handelaar. Die, die mensen die. Ja, dat is een beetje als een. De city, de financiële sector is eigenlijk een soort Olympisch dorp. Zo, je noemt het nou helemaal sport. Maar mm -hmm. een, een uh, discuswerper en een synchroonzwemmer, Hoe noem je dat? dat Kunstwemmen of ja. zo. Die hebben zo weinig met elkaar te maken. En dat heb je daar ook. Die, dus je hebt hele verschillende types. Dus bijvoorbeeld hedge fund managers, dat zijn, dat zijn een bepaald soort beleggingsfondsen. Dat zijn echt compleet ander soort mensen dan pensioenfondsen. Ja. En was dat voor jou zelf ook een eye-opener? Dacht ja. je dat het allemaal hetzelfde was? Ja, ik had dat ja, ik volg het altijd van afstand. En het ging altijd over de bankiers en de, de financiële sector. En dat ook, ja, dat heb je Die zo'n term heb je nodig om maar een beetje grip op te krijgen. Maar ik had geen idee hoe divers het is en hoe. Ook, je hebt dus de, de financiële sector die, die knokt met de rest van de samenleving hè, over hervorming en zo. Maar dan heb je ook de financiële sector die knokken onderling. Maar ook binnen zo'n bank wordt ontzettend gevochten. Is het eigenlijk een permanente burgeroorlog tussen de, af, de verschillende afdelingen die elkaar moeten controleren en elkaar nodig hebben of juist niet. En daar, daar had ik echt geen zicht op. Er is een stuk vandaag verschenen van jou in The Guardian. Women in finance. Interviews hè, met vrouwen heb ik begrepen. Wat is nou een uitspraak waar, wat je zelf echt het allerinteressantst vond? Nou wat ik echt fascinerend vond is hoe mensen worden ontslagen. Want ik dacht van hoe, hoe kan het nou dat die financiële sector zo hard is over de rest van de wereld. Ja, ze zijn, ze zijn genadeloos. Uh, kijk hoe ze, uh, hoe ze nu reageren met, met Griekenland. Daar zit echt niks bij. Uh, Jezus, laten we eens nadenken hoe het is voor die arme Grieken. Nee, geen mededogen. Geen mededogen. En dat is, die bedrijven en die banken en die financiële instellingen die hebben ook geen mededogen voor zichzelf. Dus mensen, je, je kan daar tien jaar werken als handelaar. en dan kan er een telefoontje komen. en binnen vijf minuten sta je buiten. Dan ga je dus naar boven en dan staat daar iemand van de beveiliging. En dan moet je je telefoon inleveren en je beveiligingspasje. En dan mag je niet eens meer langs je collega's. Want mm -hmm. dan kan je misschien nog informatie ergens vandaan halen. En meenemen naar je volgende baan als je die vindt. En dan sta je buiten. En dat kan dus ieder moment gebeuren. Dan moet je voorstellen dat je dus ergens werkt. En je weet, ik kan ieder moment binnen vijf minuten buiten staan. Dat nou, ik, kan me gewoon niet, ik zou deze baan zo anders invullen als ik wist dat dat kon gebeuren. En dat, dat is denk ik een, een factor die ik nooit voldoende had gezien. Want wat zou je dan anders doen? Nou, dan zou ik ontzettend politiek worden. Ik zou nooit meer kritiek leveren op wat dan ook. Want ik zou denk ik liggen zo uit. Mm -hmm. En ik zou heel erg bezig zijn met erachter te komen wie er op dit moment slecht lag. En ik zou ook geen lange termijn uh, projecten meer aangaan. Nee, je zou er dat... niet leuker van worden, hè? zo te horen. Nee, nee, ik zou nog vervelender worden. En <laughs> als, je dus met, als je het hebt over financiële sector... dan wil je dus juist dat, dat banken en beleggingsinstellingen op lange termijn beleggen. Dat ze niet gaan voor de, de sne, het snelle pond, de snelle euro... maar dat ze proberen om bedrijven die goed functioneren veel kapitaal te geven. Zodat die sneller kunnen groeien. Je, en dat gaat natuurlijk niet gebeuren als mensen iedere vijf minuten kunnen worden ontslagen. Dan proberen ze iedere keer gewoon pakken wat je pakken kan. Er wordt hier gevoetbald hier in Nederland, hè? Mis je vast een beetje. VVV namelijk tegen Excelsior. Ajax. Ja, ook uiteraard. Maar vanavond VVV. Ja maar. Ragnar Niemeijer, hoe staat het ervoor? 17 minuten gespeeld. 0-0 nog altijd de stand. En de enige serieuze kans die in deze wedstrijd voorbij is gekomen... die hebben jullie live meegepakt. Dat was dat schot in minuut 6 van Wildschut. Speler van VVV schoot een half meter over... van 17, 18 meter afstand. De VVV Venlo is wel de ploeg die het meeste bal heeft... die het meest op zoek gaat naar voren... Maar tot nu toe levert dat dus niet zo heel veel uitgespeelde momenten op. Wildschut nu in de as van het veld. Speelt terug naar Fleuren, de linker verdediger. Emenieke, een van de Nigerianen, staat daar met regelmaat. Maar die zit op de bank omdat hij niet helemaal fit zou zijn. Excelsior heeft dit onderschept. Wilder van door met Alberg. Aan de rechterkant van het veld een meter of twintig voor de middenlijn. Bal wordt even aangetikt door genoemde Fleuren. En dat betekent dat Excelsior mag gaan gooien... Een wedstrijd waarin de belangen, zoals gezegd, groot zijn. VVV zal toch echt wat moeten in deze thuiswedstrijd tegen de hekkensluiter. VVV heeft één punt meer voor alle duidelijkheid dan uh, Excelsior. Maar vorige week wel een uh, dikke 3-1 nederlaag voor de ploeg uit uh, Venlo... op bezoek bij NAC in Breda. 0-0 dus uh, de stand en uh, jullie kunnen weer verder met, uh, met Joris. Volgens het boek trouwens uh, erg bijzonder, moet ik zeggen. Het, uh, het zijn net mensen. Ja. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. Ja, een compliment was het voor mijn gast vanavond. Journalist en antropoloog Joris Luijendijk. Uh, ja, want we kennen je als kritische schrijver. Hè? Uh, diverse boeken, bijvoorbeeld over de moeres op het, uh, het Binnenhof. Maar ook over de rol van de Midden-Oosten-correspondent. Um, ja, Ragnar Niemeijer gaf je een, een, course, een, uh, hoe je dat? een compliment. Maar uh, ja, je, je krijgt ook wel veel kritiek. Hè? Ik bedoel, mensen vinden natuurlijk dat jij een beetje als een buitenstaander bedweter tekeer gaat. Wat vind je daarvan? Nou, volgens mij valt die kritiek wel mee, hoor. Ik heb zo'n hele berg prijzen gehad en zo. Ik bedoel, er zijn altijd wel een paar mensen die moeilijk doen en die krijgen dan veel aandacht. Maar uh, zeker inderdaad dat uit de sportwereld, Omdat veel van de dynamieken die ik beschrijf in Den Haag... over hoe uh, voorlichting, hoe journalisten op schoot zitten bij voorlichting en bij politie en omgekeerd. En hoe allerlei deeltjes worden gesloten en hoe je ook niet kunt functioneren als je die dealtjes niet sluit... en hoe iedereen daar dan weer over moet zwijgen. Dat heb je ook heel sterk in de sport. En dus, voelen ze zich aangesproken bedoel je? Nou voelden ze zich maar aangesproken, dan gingen ze er een keer op in. Uh, dat, is, uh, dat is vaak een beetje het probleem. Ik kreeg vaak, Toen ik beschreef hoe het in Den Haag ging, toen kreeg ik enorm, inderdaad een, enorm veel persoonlijke aanvallen. Maar mensen gingen niet in op wat ik zei. Dus ja. Nee, want dat, dat laatste boek hè, waar we het over hebben is... Uh, Je hebt het niet van mij, maar... dat ging over de, de afhankelijkheid tussen journalisten en voorlichters... op het Binnenhof. Volgens jou geldt er dan een soort voor wat hoort mentaliteit. Hè? Een, een goede scoop. Nou, dan ook een tegenprestatie. En uh, kritiek op dat boek komt onder andere... van uh, politiek verslaggever Max van Wezel. Even luisteren. Er zijn journalisten, ook bij de NOS, die denken, wij doen zeer gewetensvol uh, ons werk, heel kritisch. En nu worden we opeens door Joris Leijendijk afgeschilderd als onderdeel van een soort conctie van voorlichters, lobbyisten, politici en journalisten. En uh, dat pikken we niet van Joris Leijendijk. Raakt dat je als iemand ook gewoon kwaad is over wat je schrijft? Nou, dit vind ik echt van, we hadden het eerder over een laag opgeleid. Dit vind ik echt zo'n heel goed voorbeeld van de middelmaat in Nederland. Dus Dit is een zuiver, niet inhoudelijk argument. Het maakt nou, hij herkent helemaal... zich niet in jouw, in jouw verhaal. Nou, dan laat hem dan argumenten geven. Ik, heb daar, ik ben naar lobbyisten gegaan. Ik zeg, gezegd, jullie worden betaald om de macht te beïnvloeden. Waar besteden jullie je tijd? Ze zeggen, nou, we zitten primair in Brussel en bij de ambtenaren. Mm -hmm. Die politici, misschien 10% van onze tijd, want de macht zit daar niet. Daar gaan die Haagse journalisten niet op in. In plaats daarvan, als ze kritiek hebben... want de meesten die zeiden van ja, je hebt gelijk, maar je kan het niet schrijven. Maar die mensen die dan op de grond gaan liggen en zeggen ouw, ouw, ouw... die zeggen alleen van ja, ik voel me gekwetst... en waarom doe je zo gemeen tegen mij? In plaats van dat ze gewoon inhoudelijk op ingaan als lobbyisten... die de macht moeten volgen, niet naar, de, naar Haagse politici gaan... wat doe jij als Haagse journalist dan bij die politici... Maar denk jij dat jij nu de waarheid uh, vertelt? Ik bedoel, is het zo dat jij ervan overtuigd bent... dat wat jij schrijft absoluut wel waar is? Nee, nee, nee. nee dat, is, um, dat zou echt heel dom zijn. Mm -hmm, uh, dan zou je ook zo'n middelmatige journalist zijn. In jouw eigen woorden. Ja, inderdaad. Ja, als, je, uh -huh. als je gelooft in objectieve ja, waarheid... Nee, daarom. Je, nee, want de toon uh, is behoorlijk overtuigd. Maar vertel. Ja, nou ja, kijk, tot ik tegenargumenten krijg... sta ik voor mijn conclusies die ik trek... op basis van observaties die ik doe. Mm -hmm. Dus als ik naar lobbyisten ga wiens werk het is om de macht te beïnvloeden. En die zeggen allemaal, we gaan, we gaan nauwelijks met politici om... want die hebben niet zoveel macht. Het doet er niet zoveel ja. toe wat politici zeggen. En kan jij zeggen. je voorstellen, zonder, sorry dat ik je interpreteer... dat zij ook weer er belang bij hebben om jou dat verhaal te vertellen? Dat er ook weer een andere kant aan zit? Nou, in zoverre um, dat ik dus, als ik dus, toen ik het schreef... ik had echt flink wat lobbyisten gesproken... en daarna kreeg ik ook nog heel veel... Uh, e-mails van zowel wetenschappers die dit ook zeggen... die zeggen, ja, het, is, het is gewoon niet mogelijk om die Haagse journalistiek... van het idee af te brengen dat het heel veel uitmaakt... welk poppetje er op dit moment op de plekken zit. En uh, ja, dan, dan denk ik, nou, totdat ik een inhoudelijk tegenargument hoor... Um, hou ik aan vast. Maar ik, ik wil graag inhoudelijk tegenargumenten. Want dat is volgens mij ook echt nieuwe journalistiek. Dat je dus niet meer zegt, zo zit het. Maar dit is mijn hypothese, ja. dit was de basis waarvoor. En nu hoor ik graag het tegenargument. Ja, zonder heel erg in te gaan op die kwestie, hè, wie er nou gelijk heeft. Jij wil Kijk, eigenlijk het is, liefst ja. de rol van de voyeur, hè, de buitenstaander. Um, Waarom is dat? Dat, is een, dat heet dan nou een gelaagde vraag. Want um, ik weet niet of dat zo is. Of ik mm. de rol van de voyeur en de buitenstaander uh, zo graag wil. En waarom ik, denk je dat dat ben, niet zo is? Ik ben gewoon enorm benieuwd naar hoe dingen zitten en uh, dan ga ik dat proberen uit te zoeken. dus ik ga met heel veel mensen praten en ik ga lezen wat er over is gezegd en dan ga ik daar trek, trek een soort voorlopige conclusies. dan ga ik weer met allerlei mensen praten. Dan zeg ik, uh, hoe zit jij dat dan? En dan uh, kom ik tot een soort hypothese. En die zet ik dan in een boek. En dan hoop ik dat mensen daarvan weer zeggen... Van, nou, dit klopt wel, dit klopt niet. En dan kan ik het weer herzien. Ja. Alleen heb jij natuurlijk nooit zelf als, uh, als verslaggever... op het Binnenhof rondgelopen. Dus het echt voelen heb je niet gedaan. Dus in die zin ben je een buitenstaander. Oh, voor dat boekje, ja. ja. Nee, ik, was, ik was inderdaad aangezocht door naar nou, zo'n technisch verhaal. Maar dat het, dat, het is ook echt een boekje. Het is gewoon één maand. Dat, mm -hmm. zet, dat zegt het boekje ook. Eén Wat zie je als je één maand daar rondloopt? Maar bijvoorbeeld... In Egypte. Ik bedoel, ik heb daar een jaar in een sloppenwijk gewoond. Ik heb Arabisch ja. geleerd. Dat is geen buitenstaande hoor. Nee, dat is het, dat andere boek bedoel je. Wat een succes is geweest. Daar heb je inderdaad ook gezegd ook over je eigen rol. Hoe moeilijk het is om objectief te zijn als correspondent. Uh, ja, objectiviteit kan niet. Nee, nee. Um, jij, um, ja, jij bent een, uh, een BN'er geworden. Hè? Je hebt grote successen, daar hadden we het al over. Uh, je hebt uh, zomergasten gepresenteerd. Uh, ik heb wel eens een interview daarover gelezen met je. Dat, dat vind je eigenlijk maar helemaal niks, hè, dat BN'erschap. Nee. Nee. Waarom niet? Nee, het is wel handig, want je krijgt de gaan deuren voor je open. Maar ik vind het echt uh, heerlijk om in Engeland uh, te zijn. En uh, dat mensen gewoon daar nooit meer over beginnen. En daar ook gewoon niet bij... Ja, Wat dat's... vond je er vervelend aan? Nou, je hebt steeds hetzelfde gesprek. Namelijk? Namelijk hoe is het om een BNR te zijn. Daar werd ik echt zo moe van. Ik had, deed me denken aan Egypte. Toen, was ik, toen ik in Egypte studeerde zat ik op een universiteit. 120.000 Egyptenaren en één Nederlander. Toen kreeg ik ook de hele tijd hetzelfde gesprek. Mm -hmm. En ja, de eerste 12.000 keer is het best leuk. Maar daarna word je echt zo moe van. En het is zo voorspelbaar. En mensen gaan weer, gaan weer doen alsof ze niet onder de indruk zijn. Maar allemaal op dezelfde manier. En zo. En Oh, en ik vergeet het ook steeds. Dus, ik de, dus dan denken we, oh ja, ze zijn natuurlijk daarover gaan zeuren. En, nee, het, is, en het is ook, weet je, ik schrijf, hè, dat, is, dat, dat kost me drie jaar, zo'n boek. Mm -hmm. Dan zit ik zes weken, uh, iedere zondag, op de tv. En dan beginnen mensen daar het over. Dus dat, dat Zomergassen heeft ook zo'n klein deel van mijn leven. Maar ja. het is een groot deel van het beeld. Dat snap ik ook wel, zo werkt tv. Ja, je vindt het ook dat is eigenlijk een beetje te simpel. Je wil meer kwaliteit. Uh, nou, dat zijn uw woorden, maar daar kan ik me best in vinden. Ja, nou, dat is mijn indruk als ik, als ik je zo spreek. Ja, ik vind wel uh, in inhoud echt interessanter dan vorm. Tenzij je weer inhoudelijk over vorm praat. Je uitgever, tenminste uh, degene die jou ontdekt heeft... nu ook je vriend, begrijp ik, Joost Nijssen... Mm -hmm. um, die zegt, Joost is helemaal zichzelf gebleven. Hij zegt over jou het volgende. Hij heeft natuurlijk heel groot succes gekregen... Uh, maar hij is als mens is hij om te beginnen een beetje dezelfde gebleven, om, omdat hij eigenlijk uh, altijd zich een beetje heeft teruggetrokken van, van de goede groepen en, en zich uh, met zijn gezin nu in zijn, in zijn eigen universum uh, gelukkig uh, weet. Ja. Gelukkig met je universum. Ja, ja, ja. Nou, ik ben vrij rusteloos. Maar ja. ik heb wel weer even... Ja, de, het is zo... The Guardian is dus, heeft dus drie miljoen unieke bezoekers per dag op de website. Dus een miljoen uit Amerika, een miljoen uit Engeland... een miljoen van de rest van de wereld. Dus als ik mijn stukken op het, op het internet zet... dan komen daar tweets en Facebook-likes uit de hele wereld. Argentinië, Taiwan. Dan denk je van, wow, dit is echt dit is de geglobaliseerde wereld. En dan over een onderwerp dat zo geglobaliseerd is als de financiële wereld... Dat, ja, ik heb dus net elf vrouwen geïnterviewd over hoe het is om een vrouw te zijn in de financiële wereld. En er komen dus uit, uit zoveel hoeken komen reacties. En ja, dat is echt extreem inspirerend. En dat is ook omdat je toch een soort, ook een soort prediker bent. En dan ja, je, je, de luisteraars, de, degene die je bereikt, steeds groter en uh, verder zijn. Uh, uh, wat, uh, hoe bedoel je? Nou, ik formuleer het ook een beetje onduidelijk. Nou, omdat je zegt er zijn zoveel mensen die dan zo'n blog uh, lezen, uh, dat uiteindelijk, dus datgene wat jij te melden hebt, bij een heleboel mensen binnenkomt. Ja, Is dat en... ook de kiek? Ja, zeker. Ja, ja, ja, zeker. Omdat het dus ook. Het komt dus ook alleen binnen omdat mensen ervoor kiezen om, uh, om het te lezen. Want op het, op het internet, weet je, op tv wordt het nou helemaal uitgezonden. Je kunt nergens heen, maar op het internet kan je altijd weg. Ja. Dus dat maakt het echt heel spannend, ja. Je bent blij met je gezin, want het gezin is meegegaan naar Londen. Vind je, vind je vrouw je ook een bedweter soms? Uh, ik zeg nooit iets over mijn privéleven. Dat is een van de redenen dat ik mijn bekendheid nooit veel verder zal komen. Want als je je privéleven niet inzet om bekender te worden... dan zit er een hele duidelijke grens aan hoe ver je komt en waar je welkom bent. Goed, helder. Uh, je zei nog uh, net, als ik uh, zou werken in, de Lon in Londen bij In The City... en zomaar ontslagen zou worden... dan zou ik nog vervelender worden dan ik nu ben... <laughs> Is het zo? Is het zo dat als jij naar jezelf kijkt... dat je denkt, ja, het is ook wel een beetje een lastig mannetje eigenlijk, Joris Luijndijk? Ja, ik kan me goed voorstellen dat mensen echt een, uh, een grote moeite hebben... met mijn manier van opereren. Ook ja? omdat ik, dat ik nou eenmaal vaak wat scherper uit de hoek kom dan ik uh, bedoel. En dan kan ik het vaak niet helemaal repareren. Zou je dat wel willen? Ja, ja dat zou ik echt nog, daar zou ik echt nog wat aan willen doen. Cursusje tegenaan. <laughs> ik vrees dat het heel diep zit. Ja. Dingen die je mist uit Nederland... Ja, de info informeelheid. Ik vind het echt, wat echt leuk is aan Nederlanders is dat je heel makkelijk kan kletsen. Dat mensen proberen de afstand te verkleinen, je op je gemak te stellen. En ik dacht dat dat is gewoon hoe mensen zijn. Maar Engelsen zijn echt anders. Die zijn gereserveerd. En die, die laten je ook gewoon spartelen. Die, ja, die, die, die, die schieten je weinig, minder gouden hulp. En dat, is, ja, ik, dat de Nederlanders staan hier ook al wel onbekend. Gewoon. Dat zijn mensen die makkelijk in veel omgevingen zich kunnen redden. Ja, maar goed, je zei net, het is goed voor me. Dus we het dan maar zo eindigen. Ook dat is goed voor je, toch? Precies. precies. Hartelijk dank en heel veel succes daar in Londen. Ik sprak met uh, journalist en antropoloog Joris Luijendijk... die dus voor de Britse krant The Guardian onderzoek doet... naar de financiële wereld van Londen. Dit was hem weer, Max, voor deze week. Um, straks is er BNN Today, uiteraard, met uh, Willemijn Veenhoven. Waar ga jij het over hebben, Willemijn? En met Ronald Plasterk, en met Henk Schiefmacher... Kijk en met aan. Frans Wijsglas, en met Corrie Koning. Nou, zorg <laughs> lijst. Nou, en met mij. En ja. dat uh, allemaal na het nieuws met Marielle Hageman. Radio 1, het NOS Journaal.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 Ontwerper en beeldend kunstenaar Ted Noten is gekozen tot kunstenaar van het jaar. De prijs is de oudste op het gebied van kunst in Nederland. Er is een bracht van 10.000 euro aan verbonden. Ted Noten is gekozen uit acht finalisten op basis van het oordeel van een jury van deskundigen en stemmen die zijn uitgebracht door het publiek. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. 4 november, 2 over half 9. Goedenavond. De in de dag in Amsterdam wordt te vol en dus te gevaarlijk. Daarom moet het feest van Radio 538 het centrum uit. Goed idee, daar hebben we het zo meteen over. En dan het Griekse parlement, dat stemt vanavond over de toekomst van premier Papandreou. Met uh, Ronald Plasterk kijken we vooruit op de stemming en de invloed die, uh, die dat heeft. En Henk Schiefmacher, die geeft een rondleiding door zijn eigen tattoo, tattoo museum. Die gaat aanstaande zaterdagmorgen dus open voor het publiek. En ik was uh, vanmiddag daar even kijken. En onze Joris Kreugel, die uh, zegt dat de rode kaart in de sport beter zou kunnen worden afgeschaft. Het is toch eigenlijk een hele vreemde kleur, rood. Want ik bedoel, dat wekt nog meer agressie vaak op. Dus een ander kleurtje zou eigenlijk beter zijn. Misschien dat ze bij de stichting Kleurenvisie een advies kunnen geven... welke kleur er eigenlijk beter gebruikt kan worden. Waardoor spelers rustiger worden als ze het veld uit worden gestuurd. Hier was dat ook weer eens niks te doen, geloof ik. <lacht> Goed, dan de vampieren die zijn uit, zombies zijn in. Het tweede seizoen van de serie The Walking Dead... is sinds deze week ook in Nederland te zien. Goed, het best bekeken tv-drama Ter Wereld is dit. Zometeen seriekenner gerrit jan Kooijman over het hoe en waarom. En dan deze Topics. Ja, leuk. Zometeen na negen uur. En om er maar een eveniertje in te gooien. Dat gaat een belachelijk groot succes worden. Neem het maar van mij aan. Nieuws over Papandreou. Het Nederlands Elftal. Een gratis start En het gesprek van de dag op internet is de nieuwe plaats van Koiko. Boeren neuken, nooit meer werken. Boeren neuken, nooit meer werken. Alleen maar boeren neuken. En nooit meer werken. zo, hè? Samen. Uit. Gooi, hoor, hoor je ook straks nog. Gooi je uh, sportjoenen er dan overheen. Uh, iets iets na half ja. <lacht> Sticker zat hij al met. Dacht, Deine, nee, mee te Nee, Ik dacht dat ze zo'n boerenneuken. Nee, hoerenneuken. Ja, maar het is een vrouw die het zingt. Ja, nou en. Oh. Het oude Een zespunten duel in de Eredivisie. De nummer voorlaatst VVV tegen de laat Excelsior, Ragnar Neemeyer. Goedenavond. Goedenavond, Robert. Nul -0 de stand. Nog altijd na 34 minuten spelen. We hebben Excelsior pas één keertje gezien in het strafschopgebied van VVV. Een minuut of vijf geleden. Een terugspeelbal. Dat was althans de uitleg van scheidsrechter Richard Liesveld. En de bal kwam echt op de vijfmeterlijn te liggen. Een muur van elf man in kluis de keeper. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen elf man op de lijn bij VVV. Alberg schiet die bal in. Maar via een speler gaat die bal over. En een fikse tackle van Andrea Meij gezien. De Italiaan nergens ter hoogte van de middenlijn kwam met twee benen in. Laat ik het zo zeggen. Strootman kreeg daar vorige week de rode kaart voor. Nu bleef het bij geel als ik het goed begrepen heb, had hij beter groen kunnen trekken of bruin of paars, want dat zijn jullie collega Joris wat meer te appreciëren. Het was in ieder geval dik geel en misschien wel oranje, laten we dan alle kleuren maar even noemen. 0-0 de stand in een wedstrijd die wordt gedomineerd door, volgens nog door VVVT. Je wil geen kleur discrimineren en ik snap het. Nee, dat is het. Ik snap het ja. Dan het Nederlands alzelfde al. Bondscoach Bert van Marwijk heeft Dirk Boerichter opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Zwitserland en Duitsland. Die worden gespeeld op 11 en 15 november. Boerichter maakt zijn debuut in de selectie van oranje en dat terwijl hij vorig seizoen nog bij RKC in de eerste divisie voetbalde. Ja, had ik vorig jaar niet uh, durven denken en niet durven dromen. <laughs> nee. nee, heel vreemd allemaal. Kijk, uh, als je vorig, vorig jaar dan, uh, in stadion je speelt uh, waar een paar andere mannen bezig is... dan staat dat me niet bij stil van laat ik volgend jaar eens uh, bij Duitsland, uh, in Duitsland uit gaan spelen tegen het nationale team. Nee, dat, uh, dat gaat er niet in je hoofd rond in ieder geval. Ryan Babel en Funen Anita zitten na een jaar ook weer bij de selectie. Klaas-Jan Huntelaar, die gisteren zijn neus op twee plaatsen brak, is ook gewoon opgeroepen. Theo Jansen en Elgero Elia zijn gepasseerd. En dan het zal het niet tot gaan zijn. Het schaatsseizoen is weer begonnen met een 10,5 meteen een afstand waar iedereen naar uitkijkt. De 5 kilometer bij de mannen. Oftewel de terugkeer van Sven Kramer na een jaar blessureleed. Een opvallende terugkeer. Want hij was niet de beste en was dan ook niet echt tevreden. Uh, nee. Nee. Ik moest er toch uh, nog behoorlijk veel werken. En, uh, ik zat niet echt lekker in mijn slag. Zoals ik op uh, andere 62 wedstrijden wel had. Dan uh, haalde ik veel meer gewoon uit de, de schaats en efficiëntie. En uh, ja, dit was, dit was iets te veel werken. Kramer werd uiteindelijk derde. Bob de Jong pakte het zilver. De Nederlandse titel ging verrassend genoeg naar Jorrit Bergsma. Er werden ook nog twee 500 meters geschaatst. Jan Smekens was de beste bij de mannen en Thijsje Oenema bij de vrouwen. De Nederlandse titel hebben ze nog niet. Want morgen wordt de tweede 500 meter geschaatst. Straks om tien uur en langs de lijn nog veel meer reacties vanuit Tialf en veel voetbal. Dankjewel, Robert Meder. Graag gedaan. Radio 1, PNN Today. Ja, mag hij blijven of niet, de Griekse premier Papandreou? Daar draait het om vanavond. Rond elf uur, dan neemt het Griekse parlement een beslissing hierover. En Tweede Kamerlid Ronald Plasterk is natuurlijk financieel woordvoerder van de PVDA en volgt het nieuws rondom Griekenland op de voet. Meneer Plasterk, goedenavond. Goedenavond. Ik neem aan dat pap Andréu's ouders zeggen het is een bijzonder kind. Dat is hij. Denkt u niet? Sorry, zeg het nog eens. Dat het een bijzonder kind is. En dat is hij, meneer pap oh, ja, ja, daar heb ik eigenlijk geen opvatting over. Maar dat zal niet ongetwijfeld zijn. Kent u hem persoonlijk? Nee, ik ken hem niet. En ik, eerlijk gezegd probeer ik ook een beetje uh, weg te blijven uit hoe dat allemaal binnen Griekenland gaat. Want dat is echt ja, hun verantwoordelijkheid. Dat God ook voor die, voor die ja, in mijn ogen... Uh, ja, een heel ongelukkige beslissing om zo'n referendum te gaan houden. Ja. Um, dat misschien vanuit de Griekse kant nog begrijpelijk ook. Alleen zo kan je niet werken binnen Europa. Dus ik probeer het maar even te, te, te houden op uh, wat het betekent voor, nou ja, voor Europa. Voor en, Europa, voor de Euro. Ja. Nou, in ja. ieder geval is natuurlijk vanavond die stemming uh, belangrijk. Um, NOS-correspondent Connie Conny die verwacht het volgende voor vanavond. Over het algemeen denkt men toch dat uh, of uh, Papandreou nu wint of verliest, dat hij toch uh, zal aftreden en dat hij daarmee de weg... Zou openmaken voor uh, onderhandelingen over een regering van nationale eenheid. Ja, stel dat dat nou gebeurt, hè, meneer Plasterk, dat, er komt dus een regering zonder hem. En dan, dan, dan komen er vervolgde verkiezingen. Ja, nee, daarom zei ik net al, ik wil een beetje het wegblijven. weg blijven. Kijk, tot dusver was eigenlijk het hele denken over wat gebeurt er nou als, als Griekenland in een faillissement terecht zou komen, het was een taboe. En dat is ook wel ja. een goede reden dat dat een taboe is. Want uh, het werkt in de. Heb je nog gecontroleerd? Ja. U staat op de trein te wachten, hè, geloof ja, ik, of niet? Oh, u uh, zit in de trein. Het is een goede. Er is een goede reden voor, want ja. uh, het is net als met een bankrun. als iedereen gaat denken van ze gaan failliet, dan, dan gaat iedereen zijn geld weghalen en dan gaat het ook failliet. Dus we hebben als ja. politiek, we nee, die... zijn altijd heel terughoudend geweest om daarover na te denken. Maar nu heeft Papandreou dat deze week levensgroot op de agenda gezet ja. en gewoon gezegd, ja je kunt er eigenlijk niet zeker van zijn dat de Grieken zich zullen houden aan de afspraken die er gemaakt zijn. En of die nou weggaat of niet en of er nou verkiezingen komen of niet, dat, dat gebrek aan vertrouwen, dat slaat wel een gat in dat hele programma. Ja. En, nou ja, dat is wel een reden tot zorg. Nou ja, precies. En, en, en wat u zegt, er wordt in één keer openlijk gepraat over... He, misschien gaat Griekenland toch wel failliet en gaat het ja, toch je wel je uit de euro. Dat krijg je niet meer zomaar weg. Nee. Want dat, ja, vanaf nu is dat natuurlijk toch een onderwerp. Dus je moet nu ook als andere landen in de eurozone gaan nadenken... over hoe, wat zouden we gaan doen als dat zou gebeuren. Ja. Maar nou, nou is de verwachting, uh, hij gaat weg. Dan komt, komt er waarschijnlijk, ik, ik redeneer maar dan maar even door... als u het niet wil doen, dan komt er waarschijnlijk de regering zonder hem. Dan komen de vervroegde verkiezingen. Dan is de kans groot dat um, uh, die, uh, de nieuwe democratiepartij wint... En en die zijn tegen dat noodpakket. Ja. In mijn oren, als ik dat allemaal even heel snel achter elkaar zet... dan klinkt dat alsof we weer helemaal terug bij af zijn dan. Nou ja, of, of, of nog verder terug dan we waren. Hè? Dus uh, en, en ik bedoel, in die zin, ik ga niet verder met u mee. Ik laat, want volgens mij staat het een beetje los van wie er nou precies in een volgende regering zou komen. Die twijfel hangt er nu wel boven. En, en dat is een probleem. En we moeten dus, ik hoop nog steeds dat we een, een Grieks faillissement kunnen voorkomen. Dat zou toch het beste zijn. Uh, maar denkt maar... u, hoe belangrijk is het dat als per, per vandaag weggaat? Uh, nou ja, volgens mij maakt dat vanuit internationaal perspectief in die zin niet zo gek veel uit. Omdat er nu toch onzekerheid is, is gezaaid over, kunnen we er nu wel vanuit gaan dat, dat de Grieken vanaf nu uh, mee zullen doen in de afspraken die zijn gemaakt. En we moeten dus ook een soort brandgang nu... Uh, steviger gaan graven dan die al was... Uh, rond Griekenland. Want als ze volgend jaar maart zouden besluiten... om benadering toch nog niet mee te doen... dat we dan voorkomen dat de crisis doorslaat... naar, naar Italië en naar Spanje. Want dan ja. zou echt, uh, het niet te overzien zijn. Hm. Ja, u, u, ik begrijp, u wil ze niet uh, te gedetailleerd op ingaan... want dat is alleen maar speculatie en dat is niet goed. Maar de kans... Nee, maar dat maakt me niet zoveel uit. Want ik denk nogmaals, of die dan nou blijft of niet... Ja. dat is een interne Griekse aangelegenheid. Maar het risico voor de rest van de eurozone... is, is er in allebei de gevallen. Maar, maar, maar hoe schat u de kans... in? dat uiteindelijk nou ja, dat Griekenland dan toch failliet gaat en uit de euro gaat. Die is toch wel aanzienlijk gestegen. Ja, het is altijd in de economie een beetje zo... dat het dat gaat erom of mensen vertrouwen hebben in wat er gebeurt. Dat vertrouwen is deze week hè, van een forse deuk opgelopen. Ja. Oh ja. Dus is gestegen. En hoe groot dat is, weet ik het percentage ook niet. Heeft u het een beetje gehad al met die Grieken, meneer Plaster? Nou, dat kunnen we ons niet voorlopen, want het is toch het beste om te proberen uh, uh, de boel op de rails te houden. Ik denk dat het voor de mensen in Griekenland trouwens ook het beste is. Ik hou ook niet zo van het praten over gehad hebben met de Grieken, want er daar gewoon mensen. En die mensen die, die zullen zware jaren tegemoet gaan. Nou ja, met het probleem dan aan zich. Ja, het is een groot probleem natuurlijk. Ja. Hoe eerder dat opgelost is, hoe beter. Ja. U klinkt er ook niet vrolijk onder, moet ik zeggen. Nou, het was ook geen vrolijke week. En, nee. en iedereen is doodgeschrokken. En we ja. uh, hopen dat het nu weer op de rails... Uh, ik zit in de trein, maar hopen ja. dat het allemaal op de rails blijft. <laughs> en dat <laughs> we weer verder kunnen. Ik hoop dat u ook op de rails goed, blijft. Ja. Ik u bent op, be op weg naar huis, mag ik hopen? Ook. Ja, ja, dat ja. is fijn. Nou goed, wij blijven het nieuws volgen vanavond. En als er nieuws is over de stemming, dan uh, hoort uh, ook u dat hier op, uh, op Radio 1. Dank u wel, meneer Plasterk. Ik wens u een mooie avond. Dag. Zometeen hebben we het over zombies. Best bekeken serie ter wereld. The Walking Dead. Your love anymore? She Bye. is happy your age. misschien... Uh, wat noem je ook weer een langzaam nummer, Gerrit-Jan? Ik ben even het woord kwijt. Een ballade, een ballet. Ja, misschien een van Adele te horen. Doe maar maar dit nummer. Rumor has it. Ja, ik was even mijn tekst kwijt. Dat nou niet meer. Uh, VVV Excelsior, hoe is een het daar? of uh, tien in de eerste helft. En dan komt er één minuutje extra tijd bij. Want het bord van de vierde official gaat zojuist uh, omhoog. Uh, het is nog altijd 0-0. We kijken naar een vrije trap voor VVV. De bal ligt echt wel op een meter of 26, denk ik. Recht voor het doel van Wesley de Ruiter, de keeper van Excelsior. Linsen achter de bal. Linsen! En dan moet de Ruiter gestekt naar de hoek en drukt hij de bal naar buiten. Blijft het dus ook 0-0? Het is de tweede keer binnen een minuut eigenlijk dat hij moet ingrijpen. Want we zagen zojuist, terwijl de bal nu verdedigd kan worden. Maar dat gebeurt wel erg slordig. En dus pakken we de aanval maar even mee met Molloek die naar buiten speelt. Yoshida die inbrengt. De mispeer dan. Van Van Buren van Excelsior. En dan die bal dan aan de andere kant van het veld nog binnen. Jazeker, Moussa zet voor. En dan wordt er voorbij de bal gegleden aan de kant van de thuisploeg door Robert Cullen. Terug in de basis. Echt twee meter voor de doellijn. Hij komt inzetten met een sliding, Mist die bal op een haar. Die voorzet dus van Moussa. En dat het zover komt, mag de defensie van Excelsior zich aantrekken. Want na die vrije trap... Van Linse dus leken te kunnen worden uitverdedigd. Ja, als je dan de, de kaas van het brood laat eten op zo'n moment. Dan ben je niet handig bezig. Het blijft gelijk zonder goals. Hier is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Liesveld. En dan nog even het verhaal over die vrije trap van Molhoek. Die bal lag wat aan de rechterkant van het strafschopgebied. Althans vanaf de hoofdtribune gezien. De doelman van Excelsior, de Ruiter, zal zeggen dat hij links lag. Een streep van je welste. Een uitgestoken hand van de Ruiter ook bij dat moment. en Die bal ging uiteindelijk hoog de lucht in. En toen verzamelden heel veel spelers van Excelsior zich bij de verre paal. En konden niet meer worden geschoten door VVV. De ploeg die dus een keer of vier via wildschut Molhoek, Molhoek en Linser, en vervolgens Kullen... Heel dicht in de buurt is geweest van een 1-0. Maar het staat in deze wedstrijd tussen de nummer 17 en 18. VVV en Excelsior 0-0. Ja. Fijne overgang van Ragnar Niemeyer naar <laughs> Walking the Dead. Dat is een zombie dus die een hap neemt uit je nek. Um, uh, ja, voor mij hoeft het niet zo. Maar er kijken wekelijks miljoenen mensen naar die serie, naar Walking the Dead. Sterker nog, het is op dit moment de best bekeken uh, drama-tv-serie ter wereld. Vanaf de deze week um, The Walking Dead, zei ik het iets anders? Nee, The Walking Dead. Ja. Vanaf deze week uh, ook in Nederland het tweede seizoen te zien. Dus, nou ja, wereldrond. En ik begrijp dat niet. En daarom is Gerrit Jan Koijman hier, want die begrijpt dat wel. Seriekenner, goedenavond. Um, eerst even nog de trailer. you even know what's going on? I woke up in the hospital. That's all I know. We're saying on that news some kind of virus. Man, you won't believe the panic. Lori, call! You know about the dead people, right? The walkers. Ik word er echt serieus een beetje... Een uh, beetje kriegelig van? Nou, een beetje naar van. Okay. Maar jij, jij, goed, jij, jij kijkt ook tv-serie ter wereld, maar jij houdt ook van zombies. Ja, ik vind, ik vind uh, zombies zijn natuurlijk uh, de afgelopen jaren steeds sneller en steeds hipper geworden in, in de films. En dit is gewoon weer een keer oldschool, langzaam lopende zombies. Dat kun je me... Ja, heel fijn. Waarom is dit de best bekeken te, drama tv-serie ter wereld? Omdat het voornamelijk een drama-serie is. Uh, weet je, normaal draaien zombiefilms eigenlijk alleen maar om één ding. Uh, het spelletje spelen, wie gaat er als eerste dood en hoe grof gaan ze dood. En deze serie draait eigenlijk ook veel meer om het menselijke drama in die serie. Om de persoonlijke relaties, om, zoals je hoorde, het begint met een politieagent die wakker wordt in een ziekenhuis. Het uh, hele ziekenhuis is leeg en het hele dorp is leeg en hij weet niet waar zijn vrouw en kinderen zijn. Mm -hmm. En die gaat hij dan zoeken en die komt hij na een aantal afleveringen ook tegen. Maar ja, die zijn met een groepje overlevenden bij elkaar, waar ook niet alles uh, koek en ei is. En zijn beste vriend blijkt het dan, uh, of tenminste dat weet hij niet, maar zijn beste vriend doet het ondertussen met zijn vrouw, want die heeft gezegd dat, dat haar man dood is. Mm. Maar ik hoor hier nog geen, geen zombies in, in dit verhaal. Nou, ja, die komen ze dus constant tegen. En daar zijn ze dus voor op de vlucht. En uh, hij komt ze in eerste instantie eerst in het stadje tegen. En daarna hij naar de grote stad toe. Dus het gaat eigenlijk die man die ontwaakt uit een soort coma, geloof ik. Ja. En, en de wereld is veranderd in zombies. Daar in komt zombies, inderdaad. En hij heeft geluk gehad dat uh, zijn kamer in het ziekenhuis... To toevallig, zoals altijd met dit soort dingen, niet uh, aangevallen is. Ja, ja. Even een fragment van wat voor jou uh, nou, ja, eigenlijk de serie typeert. Why would you risk your life for a douchebag like a Dixon?" Hey. Choose your words more carefully. Oh, no, I didn't. Douchebag's what I meant. You're Dixon. God wouldn't give you a glass of water if you were dying of thirst. What he would or wouldn't do doesn't interest me. I can't yeah. let a man die of thirst. Me. We left him like an animal caught in a trap. That's no way for anything to die, let alone a human being. Oké, okay, uh, ik heb niet meegeschreven. Dus uh, vertaal het even. Wat gebeurt hier? Vertaald. Er wordt hier overlegd. Zijn op een gegeven moment is hij in de stad een groep overlevenden tegengekomen uh, die hem uit de stad gehaald hebben, die natuurlijk vol met zombie's zat. Naar een ja, soort buitenkamp waar drie tenten en een trailer staan. Um, maar, Want hij, nog, nog even voor de duidelijkheid... Hij, hij is dus als enige met... er zijn nog een paar normale mensen ja, over... de rest van de, mens de, rest van de, mensheid, van de mensheid is in zombiesland. De allemaal uitgevaagd uh, ja. inderdaad. En uh, daar komt hij die mensen tegen... maar daar blijkt ook een van, de overle van het groepje overlevenden... blijkt heel erg racistisch... En, en uit het zuiden vanuit Amerika te komen. Ja. Uh, plaatst wat verkeerde opmerkingen links en rechts... en wordt daarna, uh, nadat hij gebeten wordt... met uh, handboeien op een dak van de stad achtergelaten. Zij vertrekken, komen dan aan in het kamp... en dan blijkt dat het de broer is van een van de mannen daar... En dit discussie die je dus nu hoort, gaat erover: gaan we hem wel of niet redden? En waarom is dat zo typisch voor deze serie? Ja, dus het draait echt om een drama. Om, zoals hij zegt: van I wouldn't leave a, a dying man thirsty. Terwijl hij zegt: van ja, hij zou je ook geen glas water geven. En hij is zo racistisch als de pest. En hij is ja, niet goed ja. voor de groep. Dus het, is een, een mooi, het gaat in wat jij zegt: het gaat om de menselijke verhoudingen ja. en dit soort ethische dilemma's. Ja. Ja, en, en, maar er komen natuurlijk wel zombies in Er, er zitten redelijk wat grove grof scènes in. Ik heb de eerste aflevering van seizoen 2 alweer gezien. Ik denk dat in de eerste aflevering uh, grovere scènes zitten dan in het eerste seizoen. Maar het eerste seizoen is ook flink uh, niet mis. Maar hoe kan dit zo super populair zijn? Want ik neem aan dat het vanaf een bepaalde leeftijd is ook. Ja, het is vanaf een jaar, een jaar of 16. Ik denk dat het populair is om twee redenen. Het komt uh, ten eerste op een kabelzender... Uh, waar je natuurlijk voor betaalt om toegang tot te krijgen. Een mm -hmm. soort van ja, film 1 hier, maar dan met eigen series... Um, en daar kun je veel meer. Je kunt er veel langer uittrekken voor karakters, maar je kunt er ook veel meer laten zien qua grofheid, qua schelden, qua naaktheid, qua ja, gore. Dus ik denk dat dat twee van de redenen zijn dat je en meer kunt laten zien van beide kanten en dat het gewoon goed geschreven en heel goed trakteerd is. Maar in Nederland door wat, Fox Live. Ja. ja, ook een betaalzender in het digitale pakket. Uh, maar inderdaad. dat wordt natuurlijk nooit groot hier dan. Nee, maar ja, ik, ik denk, kijk, het, het ding is natuurlijk ook, er zijn maar zes afleveringen van het eerste seizoen. Omdat het een beetje is zoals die kabelzenders werken. De tweede zijn er maar dertien. Ja, dat kun je als RTL leuk, maar je moet er na zes weken weer wat anders gaan bezinnen. Ja. En zij hebben natuurlijk liever een serie die op een normale zender loopt en 22 uitbeiden. afleveringen lang kan laten zien. Zit er al wat romantiek in? Of is ja, het ja, oh, er zit genoeg seks en romantiek <laughs> oh, wat in. Interessant, waar hebben we Fox Live laatst? <laughs> Uh, volgens mij elke dinsdag oh. om half negen. Nou, dan skip ik die zombies. Maar <laughs> dan komt het goed. The Walking Dead. Tweede seizoen, dus net begonnen in Nederland. De meest bekeken tv-dramaserie ter wereld. Gerrit-Jan Korman, dankjewel. Alsjeblieft. Mario 1, The LM Today. Ja, uh, waarom verliezen de bomen hun blaadjes in het najaar? Dat leek mij dus een hele makkelijke vraag. Maar als je daarover nadenkt, ik, eigenlijk weet ik het niet precies. Nou, dat hoor je zo in Durf te Vragen. En na negen krijg je een rondleiding door het tattoo, tattoo Museum van Henk Schiefmacher. Daar was ik vanmiddag. Maar eerst nu de dag van Joris Kluis. De jongen, het past eigenlijk allemaal niet, maar wel uh, gefloten voor een overtreding van Strootman. Ook hij krijgt een kaart. Rode kaart voor Kevin Strootman. Dit is een fragment uit de wedstrijd van afgelopen weekend. SC Twente tegen PSV. En de PSV'er Strootman kreeg een rode kaart van scheidsrechter Blom. En het is even een voorbeeldje, want het gaat mij er niet om of het wel of niet terecht is. Maar meer om de emotie die daarbij loskomt. Want ik weet niet of jullie dit moment hebben gezien. Maar het vuur komt echt uit de oren van sommige PSV'ers als de scheidsrechter die kaart omhoog houdt. En in mijn 30-jarige carrière als voetballer ben ik ook wel eens uit het veld gestuurd. En als je dan die rode kaart krijgt, die tegenwoordig fluoriserend is... dus die is nog roder dan rood... als dat dan midden in je gezicht gepresenteerd wordt, dan word je echt niet blij. En dat werkt als een rode lap op een stier. En toen dacht ik, moet er gewoon niet een andere kleur kaart komen... die wat meer rust uitstraalt? Volgens mij moet dat gewoon kunnen, want de rode kaart bestaat niet eens zo lang. Die werd pas tijdens het WK voetbal in 1970 geïntroduceerd. Maar welke kleur dan? Misschien dat Kim van Savoy mij kan helpen. Zij is interieurontwerper, kleurenspecialist en directrice van de stichting Kleurenvisie in Utrecht. En zij weet echt heel veel van kleuren, dus ook zeker van rood. Het is de kleur van bloed en het is de kleur van geboorte, dood, strijd, liefde, passie. Dus het trekt je aan en het stoot je af. En die kaart is natuurlijk heel duidelijk, het stoppen van het stoplicht. Maar het is ook rood staan, hè? die rode cijfers hebben. Een kruis, een rode kruis. Als je op school fouten maakt, krijg je een rood kruis... Dus het is echt wel fout. Hè? Rood is ook fout. Het kan voor mensen agressie opwekken, maar dat hangt er dus wel vanaf in de context waar je het over hebt. Die is dus continu anders. En ik snap dus de keuze voor het rood in het groene veld. Want dat valt dus ook heel erg op, hè? dat rood in zo'n groen grasveld en rood is complementair aan groen. Dus rood, als hij getrokken wordt op een groene achtergrond, dan wordt hij nog rooier dan rood? Ja, precies. Als je dat dan zou gaan oefenen voor jezelf, dan ga je dus heel lang naar rood kijken... Vervolgens kijk je naar een wit vlak en dan zie je dus een groen nabeeld. Dus dan hebben we het weer een totaal gemaakt in onze hersenen. Het is dus echt dat dat foute signaal hè, van je bent fout. En ik denk op dat moment dat je al pissig bent, hè, want daar gaat het over. Want Dat is wat er gebeurt. Je hebt iets fout gedaan en je krijgt een rode kaart wat je moet vertrekken. En dat dan, dat rood, want dat is ook bekend van rood, is dat het je hartslag verhoogt bijvoorbeeld. En dat is ook weer twee slachten, want je wordt rood van woede, maar ook rood van verlegenheid. En seks is ook rood, hè? dat trekt ons ook aan. Als je daar een rood, rode vrouw laat zien op een kaart, nou dan, dan heeft het natuurlijk een hele andere werking. Want dat trekt juist wel aan, dat is niet van uh, opzouten. En dit is natuurlijk in een negatieve situatie, dus op zich zou het interessant zijn als ze dat inderdaad uh, zouden veranderen. Wat zou dan een goede kleur zijn? Ik zat al een lichtblauw te denken, of een kaart met bloemetjes... of een smiley erop met een traantje Ja, die is leuk, een smiley. Nou, blauw, zou dan, hè? blauw is vertrouwen en rust. De agent is in het blauw, is afstandelijk. Het, het effect van die kaart is gewoon fout. En dat is natuurlijk waarom die kleur ooit gekozen is. Maar wat jij zegt, dat mensen inderdaad het, het stoom uit de oren komt... Kleuren zijn wel belangrijk, hè? Ja, heel erg belangrijk. Kijk, ik heb rood haar. We maken daar afspraken over. Vroeger was ik een heks geweest. Dan lag ik, was ik verbrand nu. Dus het gelukkig veranderen dingen ook. Dus dit soort dingen zou je ook kunnen veranderen van die kaart. Dan spreek je dat opnieuw af en dan zeg je van nou, nu is het voortaan blauw. Ja, rustig ben je eigenlijk nooit als je het veld uit wordt gestuurd. Hè? Maar het zou wellicht een klein percentage kunnen verminderen. Ook al scheelt het misschien een half procent minder opvinding binnen de lijnen... als iets anders wordt getrokken in plaats van een rode kaart... Iets om over na te denken. Ik had het net over een blauwe, een smiley of een bloemetjeskaart. Maar wat misschien ook nog wel een optie is... is gewoon dat de scheidsrechter een spiegel uit zijn borstzak trekt... en voor degene zijn hoofd houdt. Misschien scheelt dat ook wat opwinding. Joris, maandag is die er weer natuurlijk. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij stellen iedere dag een vraag en die beantwoorden we ook. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Het Boomfeestdag vraagt... waarom verliest een boom zijn blaadjes in het najaar? Hashtag durf te vragen. Ja, goedenavond. Uh, Hans Blokseil hier van Bomencentrum Nederland. Zwinters verliezen bomen hun bladeren. Althans de meeste. Omdat het zwinters koud is, weinig licht... en er is geen activiteit in de boom... In de zomer is er een proces dat er water omhoog gaat... en voedingsstoffen, en dan moeten ze groeien. En in de winter is er rust. Vaak is ook de bodem dan bevroren... en is er geen opgaand water en opgaande voedingsstoffen. Dus dan is er gewoon niks. En dan heeft hij de blaadjes niet nodig. En in het najaar verkleuren ze, ze verdorren en vallen af. Hashtag durf te vragen. Yes. Bijna negen uur en uh, na negen uh, nog veel meer BNN Today. Dan hebben we onder andere Frans wijsgelassen over de omgangsvormen in de politiek. En Siewert van Lienen. En dit naar aanleiding van uh, het wegwerpgebaar van staatssecretaris Veldhuizen van Zand. Of nou ja, eigenlijk snoerde ze gewoon iemand letterlijk de mond. Daar kwam het op neer. Um, de Koninginnedag van Van der Laan 538 moet weg uit het centrum van Amsterdam. We hebben een, een crowd manager die vertelt ons dat een goed of een slecht idee is. En Henk Schiefbagger, ik ben in het tatoeagemuseum geweest. Tot na het nieuws. Zondagmiddag, kwart over twaalf, vanuit stadion Thialf in Nijmegen, de perstribune. Zo! So. Robert van Brakel wint zijn schaatsonder tijdens het NK afstand Natuurlijk live de wedstrijden en commentaar van schaatsers en schaatsliefhebbers. Zoals staatssecretaris Joop Atsma. Schaatsen vind ik een van de mooiste sporten. Iedereen wust. Ik heb nog liever 10 wereldtitels dan één wereldrecord. En een gesprek met Guus Hiddink over de realiteit van het pensioneren. Nu moet je pas op de plaats maken, nu moet je niks meer gaan doen. Nee, ik denk daar helemaal niet zo aan. Zondagmiddag vanaf kwart over 12, de perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.